naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. onderzoek Een jongen van 14 die vorig jaar zijn moeder neerstak in Den Bosch... is veroordeeld tot ruim een half jaar jeugddetentie. Daar moet hij nog tien dagen van uitzitten. De rest heeft hij al uitgezeten in voorarrest. De jongen uit Afghanistan kon het niet verkroppen... dat zijn moeder van zijn vader wilde scheiden. Tegen de politie zei hij dat volgens de Afghaanse tradities... de moeder geen initiatief had mogen nemen om te scheiden. Het kabinet wil op de lange termijn 200.000 arbeidsgehandicapten... aan een baan helpen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... heeft een aantal maatregelen bekendgemaakt. Ze verwacht dat werkgevers daarmee eerder bereid zijn... mensen die door een beperking minder kunnen produceren... toch in dienst te nemen... Zo wordt het subsidiestelsel eenvoudiger. De nieuwe plannen moeten de overheid een half miljard euro besparen. En Denksportclubs moeten voortaan BTW gaan betalen. Dat kan schakers, dammers en britsers vijf tot tien euro per jaar extra gaan kosten. Tot nu toe waren de clubs vrijgesteld van BTW, net als andere sportclubs. Maar volgens het Europees Hof gaat het niet om sporten, omdat de Denksporters nauwelijks bewegen.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 Met de Management Drives-app krijg je inzicht in en ontwikkel je je persoonlijke leiderschap. Ga naar watdrijftmij.nl Management Drives. Mastering Leadership. Vanavond in de Monitor. Aanhangers van de sectarische beweging Avatar zijn actief in het onderwijs. Maar ouders weten vaak van niks. Het is niet echt transparant. Is dit gedachtegoed wel geschikt voor kinderen? We hebben echt wel gezien dat er mogelijke misstanden plaatsvinden.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 Pol.com heeft groot ingekocht. Dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag HP-laptops met 20% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar Pol.com. Heldere teksten. Ga naar klinkende taal.nl. Klinkende taal. Een product van Lo van Eck. Er zijn nog veel meer superdeals. Kijk dus snel op bol.com of download de app. NPO Radio 1. Als ze in Noord-Korea net zo goed kunnen onderhandelen als ze in de maat kunnen lopen, dan heeft Trump wel een probleem straks. Bureau Buitenland. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland, waarin we straks een beeld krijgen van de onderhandelingskracht van de Noord-Koreanen. En dat wordt ons geschetst door een van de hoofdonderhandelaars namens Europa tijdens de laatste grote onderhandelingsronde over het Noord-Koreaanse nucleaire programma, begin jaren 90 van de vorige eeuw. En we gaan nog een keer naar Tucson, Arizona. U kunt erbij zijn tot half acht in Bureau Buitenland. Maar eerst al drie dagen lang is het onrustig in Iraks Koerdistan. Mensen gaan de straat op om te demonstreren. Wat is er aan de hand? Waar komen deze protesten vandaan? In Erbil, de hoofdstad van die Koerdische regio, is correspondent Judith Nering. Goedenavond, Judith. Goedenavond, Judith. Goedenavond. In welke plaatsen wordt er allemaal gedemonstreerd? Nou, in een groot deel van, uh, van de Koerdische regio, um, niet alleen het gebied van de oppositie, Soleimaniya en omstreken, uh, omstreken maar ook in um, de regeringshoofdstad uh, Erbil uh, en in het, het, uh, de, de steden als, als de hoek en omgeving waar de grootste partij, de KDP, actief ja. is. Ja, dat is, dat dat is, is nogal regerings... opvallend. Ja, dat is de regeringspartijen. Wie, wie, wie gaat er de straat op en waarom? Um, vooral onderwijzers en uh, artsen, medisch personeel. Omdat zij al um, nou in geen zes maanden een salaris hebben gehad. En nu er geld komt van Bagdad. Want dat is door allerlei uh, onderhandelingen uh, eindelijk uh, op gang gekomen. Um, uh, zeggen zij, nu horen wij een heel salaris te krijgen. Maar de uh, regering heeft maar een half salaris uitbetaald. En uh, zij zeggen, nou die rest daarvan, dat gaat in de zakken van de Koerdische regering. En dat pikken wij niet langer. Hmm. En uh, hoe wordt er opgetreden tegen die demonstraties? Um, nogal hard. Tenminste, hier in het KDB-gebied... dus in uh, het gebied van de grootste regerende partij... Um, is de veiligheidspolitie soms in, in grotere getalen aanwezig... dan de demonstranten. Vandaag bijvoorbeeld waren er ongeveer 100 demonstranten... en het drievoudige... Aan, aan veiligheidsmensen. Hmm. En daar worden eh, mensen in elkaar geslagen. Daar gaan video's van over... over uh, de sociale media. Maar er worden ook mensen opgepakt. En de pers... Um, wordt op afstand gehouden. En is ook al... Um, in, in de afgelopen dagen een paar keer... Uh, door de Veiligheidspolitie aangepakt, uh, in elkaar geslagen... apparatuur in beslag genomen, enzovoort. Hmm. Dus uh, ja, hoe, doe, hoe doe jij dat? Ik bedoel, ben jij zelf bij demonstraties geweest? Wat heb je, wat heb je zelf gezien? Uh, ik heb me dan nog maar even niet gewaagd... omdat het hier in Erwil inderdaad nogal hard toegaat... Uh, maar ik zie uh, wat, er, uh, wat de media die het nog kunnen uitzenden, uitzenden. En dat zijn in Soleimanië hele grote demonstraties. Echt, um, Ik denk wel een miljoen mensen op straat. Um, en in, uh, in, in hier in Erbil, uh, ja inderdaad, um, mensen die uh, elkaar in elkaar slaan... Uh, uh, mobieltjes uh, die op de grond vallen omdat er uh, klappen vallen. Uh, dat, dat soort dingen. Ja, want uh, je, je, je zegt uh, Solemania, dat is het gebied van de oppositie. Daar, daar uh, is de, de PUK het grootste, de rivaliserende partij van de KDP... de regeringspartij die in, uh, in jouw regio het grootst is. Hebben mensen een goed beeld van elkaar, van, van, van wat er gebeurt? Hoe zijn die contacten onderling? Nou, die contacten zijn er wel... maar dit, deze regio is een beetje in, in, uiteen, uiteengevallen in tweeën. Het opvallende is wel dat nu met deze protesten... Uh, die, um, ja, die, die, die, die grens uh, die er eigenlijk alleen maar in de hoofden is... Uh, tussen Erbil en Soleimania... Uh, toch wel een beetje aan het wegvagen is. Hm? Mensen durfden hier in, in Erbil en de Hoek eigenlijk niet uh, te demonstreren... Um, aan de ene kant omdat ze loyaal horen te zijn aan, aan de KDP. Dat wordt van je verwacht. En omdat in het verleden uh, dit soort demonstraties uh, wel vaker uh, hard zijn aangepakt. Uh, tegenstanders van de regering uh, zijn opgepakt. Um, als je het heel bond maakt, een paar jaar geleden... is er een journalist die um, uh, tegen uh, de Barzani-familie schreef... die is vermoord. Dus iedereen is wat dat betreft over het algemeen te bang. En ja. het lijkt wel alsof ja. op dit moment um, de angst wegvalt. Okay. O, of mensen um, zo wanhopig zijn door de situatie... dat ze daar nu overheen stappen. Oké, okay. dankjewel voor, voor nu. Misschien kom ik straks nog heel even bij je terug, Judith. Uh, maar we gaan nu even naar Wageningen. Naar uh, koerdistan deskundige Joost Jongerder... verbonden aan de Universiteit Wageningen. Goedenavond, meneer Jongerder. Ja, goedenavond. Kunt u, uh, wat de contacten die u hebt in uh, Koeristan uh, uh, betreft... het beeld bevestigen dat u dit net schetst? Ja, nee, dat kan ik alleen uh, bevestigen. En uh, he, wat, wat, wat je ziet is dat uh, de protesten die uh, voorheen uh, vooral in uh, Sulemania plaatsvonden... dat die zich nu uh, ook uh, het westen op, he, richting Erbil en, uh, en de hoek uh, verplaatsen. Ja. En wat zegt u dat? Daarbij... dat? Nou ja... Um... Dat, dat is toch wel iets. Dat is toch wel iets nieuws uh, dat mensen in Erbil in de hoek uh, de straat opkomen om te protesteren. Dat geeft aan dat de frustratie uh, groot is. En uh, nou ja, dat, dat is het vooral. Ja, Nog heel even terug naar uh, vorig jaar. In oktober werd er een referendum georganiseerd... in dit deel uh, van, van uh, Irak in, in Koerdistan... om onafhankelijkheid uh, voor autonomie. In ieder geval, daar werd massaal voor gestemd. Die autonomie kwam er niet. Integendeel, de Koerden raakten al het gebied kwijt... wat ze tijdens uh, de oorlog tegen IS uh, hadden, hadden veroverd. In hoeverre is deze onrust daar een gevolg van? Nou, ik weet niet of het direct daar een gevolg van is, maar het zal ongetwijfeld uh, meespelen. Uh, in, in september uh, in, in, in Koerdistan was de hoop heel erg, heel erg groot. Uh, ook, uh, ook in steden als uh, Erbil en uh, Dohoek, uh, waar de KDP het uh, voor het zeggen heeft. Dat was ook de grote aanjager van het uh, referendum. En dat, uh, dat referendum, of niet het referendum zelf, maar de nasleep daarvan, is natuurlijk de bakel uh, geworden. Hè. De, de, de, de KDP die heeft de grote stappen terug. Moeten zetten. Uh, de, de politieke beloften die zijn gemaakt, die zijn niet uh, nagekomen. En de protesten die we nu zien, hè, waarvan de, de, de, het niet betalen of het laat uitbetalen van loon de aanleiding is, hmm. die, hebben de, die hebben de mensen eigenlijk de straat op uh, gebracht. Maar op de achtergrond zal dit ongetwijfeld een rol uh, spelen. Ja, ook, ook omdat, wat Judith net zei, er is nu weer een overeenkomst met Bagdad, waardoor er weer geld uh, naar Koerdistan toe gaat. Maar Baghdad heeft een hele tijd de hand op de knip gehouden. Naar dat referendum hè? en mensen zijn boos op Baghdad. Dat zie je ook in de protesten. Men maakt, men maakt ook verwijten naar Baghdad. Maar men is ook boos op de, op de regering. En ze verwijten de regering mismanagement. En eigenlijk ook, ook corruptie. Een, een belangrijk thema in de, de Koerdistan-regio. Een thema wat een beetje op de achtergrond werd geschoven door het, door het referendum. Mm -hmm. Maar wat nu helemaal terug is op de, op de politieke agenda. Ja, Judith, er zijn binnenkort ook presidentsverkiezingen. Kiezingen in Koerdistan en parlementsverkiezingen en ook in Irak. Speelt dat een rol bij deze protesten? Hallo, Judith? Ja, het heeft er gevolgen voor. Het gevolgen, ja. Het gevolgen, ja. ja um, de Iraakse verkiezingen zijn het eerst aan, aan de beurt in mei... Mm -hmm. en uh, die voor Koerdistan waarschijnlijk in september... Uh, maar in, bij allebei uh, is het maar de vraag in hoeverre de, de twee belangrijkste partijen, de KDP en de PUC, uh, hoeveel stemmen zij daarbij gaan verliezen. Want je ziet nu echt dat um, heel veel mensen die bij de KDP horen, die in ieder geval altijd voor de KDP stemden. Die doen nu mee aan die protesten en als ze al niet de straat op gaan... dan zijn ze toch wel via sociale media heel erg vocaal actief. Nou, maar hebben ze een alternatief? Dus, ze een alternatief? Uh, ja, uh, er is een veranderingspartij waar niet iedereen even blij mee is. Uh, de PUC uh, is aan het verbrokkelen. Uh, een deel daarvan um, is wellicht interessant onder uh, dokter Barham Saleh. Um, vroeger, uh, hij, hij is kandidaat geweest uh, voor het presidentschap in, in Irak. Hij is een uh, oud-premier. Um, ja, en dan zijn er natuurlijk de islamitische partijen. Dus dat er een verschuiving komt... Dat lijkt wel duidelijk. Alleen hoe groot die verschuiving is, dat is natuurlijk wel de vraag. Ja, de, de KDP is al uh, ja, heel erg lang de machtigste groep. Uh, de, de barzani clan in, in Iraks-Koerdistan. Um, zie je aan die macht een einde komen? Nou, hij brokkelt wel een beetje af. Um, maar het, ja, het, het, het, het, het, ze zitten al zo lang aan de macht... En uh, ook nu, uh, de Barzani-familie regeert nog steeds. Ja. Um, um, en niet alleen in de regering, ook uh, in de veiligheidsdiensten. Um, dus het is heel moeilijk om ze uit die posities uh, zomaar uh, te schuiven. Dus dat zal niet makkelijk zijn. Nee, daar zullen nog heel wat meer mensen voor de straat ontmoeten waarschijnlijk. Hartelijk dank Judith Neurink in Erbil en Joost Jongerden in Wageningen. klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek en welk verhaal komt nooit in het nieuws? Ja, vandaag het vierde en het laatste deel van The Sounds of Tucson, Arizona... van correspondent Jurjaan van Eerten. En deze keer gaat hij naar een autosloperij. Je kan natuurlijk niet in Amerika wonen zonder auto. Als je hier een Tucson een onderdeel nodig hebt, dan ga je naar de junkyard. En hier staan honderden auto's. Helemaal onttakeld in rijen. De meeste auto's hebben geen wielen meer. De motorbak staat open en de meeste onderdelen zijn eruit gerukt. De auto's hebben gebarste ruiten, de deuren hangen los. De stoelen zijn als stukken getrokken en overal liggen schroefjes. En op een zaterdagmiddag als deze zijn hier tientallen mensen aan het sleutelen en aan het zoeken naar net dat juiste onderdeel. Wat are je voor? Siena, what are you looking for? Ah, for focus. Goed focus. Yes. Foon wat je need. Oh, I need just the, the front seat. Is for my son. Right. He brought it. Dus als wij wat voor onze Toyota nodig hebben, dan gaan we hier naartoe. En dan kijken we of er recent nog een Toyota gecrashed is en uh, hier afgeleverd. De voertaal is hier Spaans. Want het is natuurlijk de Spaanstalige bevolking, vooral veel migranten. Mensen die hier zijn gekomen, nog niet zo heel goed betalend werk hebben. Die zelf aan hun auto's moeten klussen. We hebben het reservewiel dat we nodig hadden, dus wij gaan op pad. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Tot half acht het volgende. Het is druk aan het diplomatieke front voor de Noord-Koreanen. Deze week beginnen de voorbereidingen voor de top van Noord- en Zuid-Korea begin april. En een paar weken eerder al zijn Kims topdiplomaten naar Finland gevlogen... voor overleg met Amerikaanse functionarissen. En een mysterieuze groene trein met gele strepen... die met hoog Noord-Koreaans bezoek naar Beijing is gereden. Gisteren was dat. De komende twee maanden worden doorslaggevend voor het regime in Pyongyang... Met als hoogtepunt de ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Hoe ja. gaat zoiets? En gaat al dit drukke diplomatieke verkeer ook tot concrete oplossingen leiden? We vragen het aan een ervaringsdeskundige, oud-diplomaat Mark Vogelaar. In de jaren negentig uh, was hij vertegenwoordiger namens de Europese Unie bij een internationaal initiatief dat directe onderhandelingen voerde met de Noord-Koreanen. Goedenavond, meneer Vogelaar. Goedenavond, meneer Vogelaar. En toen heen. ging het ook over het nucleaire programma. Hè? Toen was er een afspraak gemaakt dat. Uh, wij, zeg ik maar even heel simpel, een paar uh, moderne reactoren zouden bouwen... en dat de oude reactoren waar ook de nucleaire wapens in werden ontwikkeld... zouden worden afgebroken. Daar ging het over. Ja, in de tijd dat ik daar... Uh, werkzaam was in deze organisatie... genaamd CADO. Dat, ja. is, dat staat voor de Korean Peninsula... Energy Development Organization. En, uh, ik weet niet wie dat ooit heeft bedacht... maar uh, dat wordt afgekort tot CADO. We vergeven het hem. G Gevestigd in New York. Uh, was onze taak om inderdaad... Om een afspraak uh, uit te voeren... die uh, aanvankelijk gemaakt was... tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea... Mm -hmm. in 1993. En die overeenkomst... Uh, Zoals u al aangaf, die behelsde eigenlijk. Ik zou maar zeggen. een uh, economische stap van de kant van de Amerikanen. Ja. En een uh, politieke stap, politiek-militaire stap van de kant van de Noord-Koreanen. De Noord-Koreanen ja. beloofden dat zij hun um, nucleaire kernwapenprogramma. dat toen al in volle gang was, um, zouden bevriezen. en uiteindelijk zelfs zouden ontmantelen of afbouwen. Um, en de Amerikanen, met uh, deelname van Japan. Uh, Zuid-Korea en later ook de Europese Unie... Uh, stelden daar tegenover uh, dat er twee kernreactoren zouden worden gebouwd... van een vermogen dat uh, in een aanzienlijk uh, uh, deel zou kunnen voorzien... in de hele energiebehoefte van Noord-Korea. Ja. ja. Um, en hoe ging dat? Eerst even heel praktisch. We, we zagen die ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse uh, delegatie... en de Noord-Koreanen met Kim Jong-un zelf... Uh, Grote gedekte tafels zag er toch allemaal best gezellig uit. Was dat bij u ook zo? Nou, is mijn herinnering eh, niet. Het, het werd soms wel eens gezellig als er een, een deelakkoord eh, was bereikt. Maar... Laat ik voorstellen eh, En gezellig was het dan borrelen samen? Or? Ja, dat gebeurde ook wel eens. Daar kan ik hmm. me straks, me straks misschien nog een, een anekdote over uh, ophalen. <lacht> um, maar goed, laat ik vooropstellen dat wij natuurlijk op werkniveau, zoals dat in de ambtelijke wereld heet, uh, onderhandelden. Ja. En dat ging dan vaak over juridische of ook wel uh, operationele, logistieke uh, zaken die allemaal te maken hadden met de ten uitvoerlegging... van dat grote bouwproject uh, in Noord-Korea. die de bouw van die, van die reactoren. En daar kwamen natuurlijk allerlei complicaties uh, langs. En daar moest dan weer over worden onderhandeld. Uh, gezellig was dat eigenlijk niet. De, ik herinner me van die tijd dat de Koreanen... de Noord-Koreanen bedoel ik nu... Uh, ja. toch erg stug waren, ook wel intimiderend konden zijn. Uh, maar op, precies op de goede momenten ook weer... Uh, ontspanning konden aanbieden. Misschien mag ik daar een voorbeeld uh, van geven. Een van de keren dat wij daar naartoe moesten... was een van ons in ons gezelschap... Was een Amerikaanse uh, kernfysicus. Een ingenieur. En uh, we moesten nog... Uh, al lang wachten op het uh, vliegveld. En uh, deze man, deze Amerikaan... had de poeder op de krant uit. Uh, hij, hij, hij kon Koreaans lezen... en las een lokale Noord-Koreaanse krant. En er stond op de voorpagina, zoals de meeste uh, edities... die hadden daar een grote foto van de, uh, Kim Jong-il, de leider van dat moment. En toen deze ingenieur de krant uit had, gooide die hem in de prullenmand... Uh, en we gingen de bus in. Toen werd hij meteen gearresteerd. Oh. Um, en ze hebben ons toen een, uh, bijna een dag lang op het vliegveld vastgehouden... Uh, omdat ze vonden dat deze man gestraft moest worden... wegens belediging van het staatshoofd. Later merkten wij in de onderhandelingen die daarop volgden... dat dat eigenlijk gewoon een, een stap was... een manier om ons uh, op het verkeerde been te zetten. Ja, klinkt als uh, keiharde, maar goede onderhandelaars. Ja, um, ja dat, dat zou ik wel zeggen... Um, de kunst van het onderhandelen is... en dat zal misschien ook in de komende weken wel blijken... is uh, om uh, niet altijd het, uh, het achterste van je tong te laten zien... maar uh, om uh, een openingszet te doen. Uh, en daar moet dan een tegenzet op komen. En dan ja. gaat het spel verder. Um, dat doen ze op... Uh, Topniveau misschien ook, dat zullen we binnenkort merken. Maar op werkniveau konden ze dat zeker ja. uh, heel goed. Nou, laten we naar dat topniveau en naar het heden gaan. Um, aanstaande donderdag begint dus het overleg... ter voorbereiding van de top... tussen de uh, zuid koreaanse president Moon en, ja. en uh, zijn collega Kim... Um, wat, wat gaat daar gebeuren? Worden dat hele inhoudelijke onderhandelingen of gaat het over de tafelschikking? Wat gaat er gebeuren? Ik denk allebei. Uh, de tafelschikking is heel belangrijk okay. zeg ik als oud-diplomaat. <laughs> en uh, zeker in het Verre Oosten wordt veel waarde gehecht aan de vorm. Um, de tafelschikking, de, de manier waarop je elkaar begroet... Uh, het, het wel of niet uitwisselen van visitekaartjes... Of, dat zijn allemaal dingen die in uh, contacten, trouwens ook in zakelijke contacten... Mm. in het Verre Oosten altijd heel belangrijk worden gevonden. Uh, de aanspreekvormen enzovoort. Dus er zal over veel details worden gesproken. Um, ook zal er in detail worden gesproken over iets dat geen detail is... namelijk de agenda. Yeah. Um, dat, althans, dat mag je aannemen... Um, dat is ook een vormelijk iets, maar daarmee kom je al meteen in de, in de diepte. Want zoals u weet uh, is van de Amerikaanse kant uh, en ook van de Zuid-Koreaanse kant hard op tafel gelegd... dat deze topontmoetingen moeten gaan over de denuclearisering Zeker. van het Koreaanse schiereiland. Uh, er is tot nu toe geen enkele aanwijzing... Uh, nou, dat zeg ik niet helemaal juist. Er is indirect een kleine aanwijzing dat Noord-Korea daar ook toe bereid is om over dat onderwerp te spreken. We hebben ze er zelf nog niet over gehoord, hè? Nee, niet direct. Daarom nee. zeg ik indirect, omdat de Zuid-Koreanen... die met Kim hebben gesproken een tijd terug... en die de boodschap terugbrachten uh, dat Kim uh, wilde praten... Um, en uh, uh, Trump uitnodigde... Uh, die mensen hebben toen gezegd dat zij hadden vernomen in dat gesprek... Ja, ja. dat Kim wel degelijk over de kernwapens wilde spreken. Ja. Maar rechtstreeks heeft hij dat nog nooit bevestigd. Ja, als, dat, als, als dat ook in deze gesprekken een, een belangrijk punt is... Hè. Um, voor de Amerikanen is het, is het een voorwaarde, hebben ze steeds gezegd. Uh, kunnen we, als, als ze nou donderdag eruit komen en zeggen... ja oké okay, in april komt die ontmoeting, ja, kunnen we er dan van uitgaan... Dat, dat ze daartoe bereid zijn? Is het voor Zuid-Korea ook een absolute voorwaarde... om die ontmoeting door te laten gaan? Nee, dat, uh, dat geloof ik niet. Het is wel een enorme prioriteit. De, de, de Zuid-Koreanen en de Amerikanen zitten op dat punt eigenlijk op één lijn. Maar ik denk ook dat we die top tussen de beide Korea's, als ik het ja. zo mag zeggen, uh, ook wel in een uh, wat andere context moeten zien. Um, dit is de, de derde topbijeenkomst. Uh, Sinds de oorlog, hè? Sinds 1953. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En de laatste was in 2007. Mm -hmm. uh, dat is alweer elf jaar geleden. En dat, uh, dus dat is op zich al een nieuwswaardig feit. Uh, de, de, de, de hele wereld, en ook hier in Europa... Uh, fixeert zich erg op die ontmoeting tussen Trump en, en Kim. Maar ik denk dat we niet moeten uh, vergeten... dat het feit dat op topniveau... tussen de beide verdeelde helften mm. van het Koreaanse schiereiland wordt gesproken... dat dat al een enorm belangrijke uh, ontwikkeling is... En en dat er ook wel andere belangrijke, voor de Koreanen zeer belangrijke onderwerpen op tafel zullen kunnen komen. Zoals familieherenigingen, ja. humanitaire hulp, voedselhulp, investeringen en dergelijke meer. Dus zaken die iets meer bilateraal lijken en die ons daardoor misschien minder interesseren... maar die heel belangrijk kunnen zijn voor de, voor de voortzetting van de dooi... Ja. tussen de beide Korea's. Ja. We, we moeten toch nu even ook naar, naar Trump, ook vanwege mm -hmm. de tijd... anders komen ja. we daar niet meer aan. In ja. Finland vindt al overleg plaats ja. tussen Noord-Koreanen en Amerikanen... informeel overleg. Iedereen ja. zegt ja. van, ja, nee, het zijn geen officiële vertegenwoordigers. Waarom, waarom wordt dat zo benaderd? Het informele bedoelt u? Ja. Um, omdat de Amerikanen in dit stadium um, blijkbaar nog niet bereid zijn... om formele vertegenwoordigers naar de onderhandelingstafel te sturen. En waarom doen ze dat niet? Uh, ik, dat weet ik niet precies, maar het getuigt wel van grote behoedzaamheid. Hmm. En daar ben ik erg blij mee. Waarom? Omdat de, reactie, de verrassende reactie van president Trump... Op de uitnodiging van de Noord-Koreanen, euh, heeft de indruk gewekt dat de Amerikanen eigenlijk vrij roekeloos ja. dit proces ingaan. Hals over kop tegen ons. Hals over kop. Nou, dat, dat, dat is ook zo. Uh, het is ook denk ik roekeloos, maar uh, in de tijd, de hele kleine, de korte tijd die er uh, is, die beschikbaar is tussen nu en de, en, en de topontmoeting, als die doorgaat. Mm -hmm. Moet natuurlijk word en wordt ook gebruikt om toch nog zoveel mogelijk de zaak in goede banen te leiden. En dat moet met de nodige behoedzaamheid gebeuren. De Amerikanen doen dat op deze wijze. Ik denk dat het ja. ook een verstandige aanpak is. Waarom heeft. noemt u het roekeloos? Ik noem het roekeloos omdat, ja, omdat het in de diplomatieke wereld gangbaar is dat uh, topontmoetingen dienen ter bezegeling. Van iets dat eigenlijk al is voorgekookt. Ja. Uh, dat, dat is uitonderhandeld. En dan wordt dat publiek gemaakt met beelden en, en, en handschudden. Um, in dit geval is het net andersom gegaan. Um, Kim heeft eigenlijk, ik denk dat het voor iedereen een verrassing is geweest. Met name ook voor de Amerikanen en de Zuid-Koreanen. heeft deze uitnodiging gedaan. Um, niet minder verrassend is, denk ik, geweest de reactie van Trump. Is Kim daar ook van geschrokken? Misschien is ze ervan geschrokken. Ik, uh, het is een leuk hersenspinsel, maar het, ik, ik, het, het zou best kunnen zijn... dat Kim niet ja. had verwacht dat uh, Trump niet alleen zijn uitnodiging zou aannemen... maar ook zo snel... Nou. Uh, op die uitnodiging wilde ingaan. En het, uh, ja, ik denk dus, en dat zie je nu gebeuren uh, op ambtelijk niveau... dat er nog maar heel weinig tijd is... en dat iedereen nu, uh, wanhopig zou ik bijna zeggen... probeert nog uh, het ambtelijke strijkeizer uh, over, ja. over de plooien te laten gaan. En, en, en wat is daarmee, uh, helaas is dat de laatste vraag... en hebben we nog maar één minuut... Uh, wat is daarmee de meest haalbare uitkomst... van een, een mogelijk overleg tussen Trump en Kim? Ik zei het al, als de, deze topontmoetingen doorgaan... Ja. Um, ze kunnen, het kan echt nog misgaan, laat ik dat nog even eerst zeggen. Um, maar als deze ontmoetingen doorgaan... en ik hoop dat nu het besluit daarover bekend is gemaakt... dat het ook gebeurt... Um, dan denk ik dat je op zijn hoogst mag verwachten dat de dooi wordt versterkt... en dat eigenlijk deze topontmoetingen het begin zullen zijn... van een onderhandelingsproces. Zoals ik net al zei, moet dat eigenlijk voorafgaan aan de top. Zij doen het nu andersom, het zij zo. Maar er zal nog veel, veel werk moeten gedaan worden... na deze toponderhandelingen. Ik geloof niet dat we moeten verwachten... dat er de dag na de top tussen Kim en Trump... opeens vrede uitbreekt in het Koreaanse Schiereiland. Hartelijk dank, oud-diplomaat Mark Vogelaar. En dit was ook Bureau Buitenland voor deze week. Zometeen ontvangt Jelly Brouwer in Kunststof Volkskrantjournalist Anna van der Bremer. Zij schreef een boek over Ivanka Trump. Ivanka, the first daughter. Maar nu eerst het nieuws met... NPO de Europese Commissie heeft Nederland zelf toestemming gegeven om vissers een pulsvisvergunning te geven. Dat zegt minister Schouten. Ook toen duidelijk was dat het wetenschappelijk onderzoek naar pulsvisserij nog niet bezig was. Schouten reageert daarmee op een vraag om opheldering uit Brussel. Inmiddels doen alle 84 schepen met een vergunning mee aan het wetenschappelijk onderzoek.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 Mensen met een buitenlandse naam vinden het moeilijk een huurhuis te vinden moeilijker dan mensen met een Nederlandse naam, blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. Journalisten reageerden op advertenties als Jaap en als Rachid. Rashid kreeg veel minder reacties. En Door ongelukken en regenval was de avondspits de drukste van het jaar. Op het hoogtepunt stond er 927 kilometer file op de snelwegen. Een van de knelpunten was Europoort waar twee vrachtwagens op elkaar waren gebotst. A ah, en de verkeersinformatie Van die hele drukke avondspits zijn nog twee lange files over. De A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en het knooppunt Ketelplein. 9 kilometer met een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, staat nog 6 kilometer. Tussen Hendrikje de Wambacht en Sliedrecht Oost. Mijn mooiste woord? Kroket. Met CQ. Dan smaakt die lekkerder. Ik ben Adriaan van Dis.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 Nu in het Groninger Museum. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedavond. Onze gasten is journalist bij de Volkskrant... en komt nu met een biografie over de dochter... van de 45 ste president van de Verenigde Staten. Want wie Trump echt wil leren kennen... moet beginnen bij zijn lievelingsdochter... omdat zij de enige vrouw is naar wie de Donald luistert. First daughter Ivanka. Dit is Anna van den Bremer. Tof. Uw presentator is Jenny Braber. Ja, Anna, zij is 36 en jij bent 33. Uh, generatiegenoten, dus een wereld van verschil. Er zit ook een hele oceaan tussen. Maar mm -hmm. er zijn een aantal overeenkomsten, vindt ook jouw dochter van twee. Ja, dat is wel heel grappig. Want uh, bij mij op tafel thuis lag natuurlijk vaak uh, het boek van Ivanka Trump. Zij heeft zelf twee boeken geschreven. En mijn dochter Mia, die uh, net twee is geworden, die wees dan vaak naar het boek. En die zei dan, mama, mama. Ja, en, en wat zei jij dan? Ik legde haar dan uit, nee, dat is niet mama. Nee. Maar ze lijkt wel op jou, of jij op ja. haar. Ja, is dat zo? Ja. Ja, blond. Vraag, <laughs> Vraag, blond, blond, alle twee. blond, lang haar, mooi, een, een, een fijn gezicht. Oké, okay, ja. ja. Ik had het zelf nog niet echt uh, op die manier bekeken. Maar ja, nou ja, mijn dochter vindt het dus kennelijk wel. Ja, nou ja, en ik vind het dus ook. En ja. kijk, als je dan je eigen boek omslaat... even het fotootje, ja. de auteursfoto naar voren ja. haalt... naast die van Ivanka, dan ja. zie ik toch ook wel iets. Ja, en terwijl ik op die foto, uh, daar was ik hoogzwanger... Zeven maanden ja, of zo. Nou, ja, een en? beetje een plofkop. Uh, plof maar <laughs> nou Misschien ja. iets meer richting Ivanka, dan zou je kunnen stellen. Hoeveel ja. moet je van je hoofdpersoon houden... wil je zo'n omvangrijk boek over haar willen schrijven, kunnen um, schrijven? Ja, ik denk, je moet in ieder geval een grote fascinatie hebben... voor, voor iemand om zo lang in iemands leven te, te duiken... en het mm -hmm. ook leuk te blijven vinden... Um, en uh, ja, als ik. Uh, ik vertelde vriendinnen of kennissen wel toen ik met het boek bezig was. Nou, ik ben nou over uh, Ivanka Trump aan het uh, schrijven. En dan waren de reacties uh, veelal best wel negatief. Dat uh, ja, mensen vinden haar niet zo'n niet zo sympathiek persoon. Um, en, en waarom uh, eigenlijk niet? Wat wordt nou ja, dan vaak aangevoerd? Nou ja, het feit dat ze een Trump is, denk ja. ik. Ja, gewoon De die achternaam. Van. Ja, dan, dan sta je al 10-0 achter, denk ik. Uh, dus dan krijg ik heel veel negatieve reacties. En dat vond ik daar verwonderde ik mezelf. Ja, daar vond ik me over. Omdat, uh, ja, ik denk niet... Uh, zo dacht ik niet over haar. En ik denk ook niet dat je dan een boek kan schrijven... Nee. als je zo, uh, zo over iemand denkt. Dan zou het een heel zuur, vervelend, uh, vervelend boek Want zijn wat geworden. wat zag jij wel in haar... Um, In aanvangen. Ja. Ik, uh, nou ja, mijn fascinatie voor haar begon heel, heel lang geleden, eigenlijk al. Uh, toen ik uh, 19 jaar was en haar een keer op een feestje in New York uh, tegenkwam. En uh, ik vond haar een heel intrigerend figuur. Omdat ze Wacht zo... even, dit klinkt heel groot steeds, hè? Je ja. komt uit Zeist, Je ja. woont in Deventer. En jij kwam haar ja. tegen op een feestje in New York. Ja, dat was. Uh, ja, dat vond, ik vond het zelf ook bijzonder. Nee, ik was toen. Uh, uh, ik liep stage in New York City. Ja. Uh, was, uh, nou ja, als, als jong meisje. En dat was uh, puur omdat mijn Britse nichtje. Uh, werkte bij een tijdschrift, House and Garden Magazine. House en, and Garden Magazine. Ja, ja. En zij had geregeld dat ik haar stagiair mocht zijn. Uh, ik had zelf helemaal niks met uh, interieur of uh, iets in die richting. Nee, echt helemaal niet? Helemaal niet. Alleen voor mij was het heel bijzonder, omdat dat tijdschrift in het Condé Nast gebouw zit, de redactie. En daar zijn ook tijdschriften als Vogue, Vanity Fair... die worden daar gemaakt. En uh, ja, die, die vond ik mateloos interessant. Ja. Dus het feit dat ik één verdieping... Ja, verwijderd was van die onderdak niet. Je was in de buurt van Fantasy Fair. Ja, ja, en in die hoedanigheid nam een collega mij mee uh, naar, naar een bol, naar een feestje. Waar dus uh, Iwanka toen ook wel aanwezig was. Die kenden wij toen natuurlijk nog helemaal nee, niet. Nee, ik had geen idee wie zij was. Nee, maar dat was dus ja, wat mij zo fascineerde. Ik wist niet wie zij was, maar uh, ja, mijn ogen werden toch naar haar toegetrokken. Want uh, gewoon haar charisma, haar uitstraling, dat doet je toch ja Gewoon naar haar kijken. De manier, toen al dus. Toen al, ja. ja en daar was zij natuurlijk wel een bekende, hè ja. een Trump. Ja, ik merkte dat ook. Dat iedereen, de mensen kwamen haar gedachten zeggen... zij kende iedereen. Um, en ik kende natuurlijk helemaal niemand... behalve mijn ene collega... met wie ik daar in een hoekje <lacht> tamelijk ongemakkelijk stond. Ja, uh, toch wel, was je ongemakkelijk? Uh, ja, of nou ja in ieder geval een beetje kat uit de boom kijken... van, uh, van wie zijn dit allemaal... Ja, ik, ik, hoorde de, ik hoorde daar niet echt voor mijn gevoel. Nee. Je had al wel je master journalistiek aan nee, de UvA? Nee, of toen nog niet. Oh, toen nee, nog ik niet. was net klaar met mijn VWO. Uh, oh ja, natuurlijk. School. Je was pas 19. Ja, ja. ja dus ik, ja, ik kwam echt net kijken. En toen ging je een jaar daar zitten? Uh, vier maanden heb ik daar uiteindelijk gezeten. Dus dat, dat was al heel... Uh, Stoer. Hele, hele mooie ervaring, Ja. ja. Om gewoon in New York, ik woonde daar dan ook. En, uh, en zo is de fascinatie dus ontstaan. En ja. heb je haar in levende lijven gezien. gezien ja. En vanaf dat moment ben je haar blijven spotten, schrijf je ook in je boek. Ja, klopt. Ja, ik ben haar uh, toen blijven volgen uh, op, op allerlei roddelsites. Uh, People.com, ik weet niet of je dat kent. Daar, ja. nou, alle filmsterren en... en Famous people worden daar uh, wordt daarover geschreven. En uh, dus op die manier wil ik haar leven blijven volgen. Van dan had ze weer kreeg ze een nieuwe baby. Uh, of uh, <lacht> haar nieuwe modemerk gelanceerd. Uh, en dat was echt een beetje een guilty pleasure, zou je kunnen zeggen. Uh, dat ging niet heel, heel diep. Gluren bij de rijke en beroemde ja, mensen. Ja, en dan vooral bij dit soort vrouwen. Ja. Ja, gewoon zo iemand bij wie het allemaal heel moeiteloos lijkt te gaan. Van een, uh, uh, een grote carrière en ook nog een gezin. En ja, zonder enige... Uh, dat wilde ja. jij wel weten. ja Zoveel was, jaren ja. later ligt hier nu uh, dit boek door jou geschreven. En daar gaan we het over hebben. Er mm -hmm. is natuurlijk zoals uh, altijd eigenlijk uh, de laatste jaren. Of het laatste jaar, moet ik zeggen. Uh, veel Trump nieuws. Mm -hmm. uh, ja, meest recent. Laten we daar eens mee beginnen. Uh, gisteravond, nee, uh, gisternacht met Stormy ik zeggen. Daniels ja, ja. het interview met Stormy Daniels, de pornoactrice. Ja. 16 Minutes, heb je gekeken? Ik heb uh, gekeken, ja, niet, niet op het nee, niet live. Want toen uh, <laughs> lag, lag jij inderdaad. eindelijk te slapen, ja, Die uh, paar uurtjes slaap die ik uh, die kreeg. Uh, maar ik heb het wel teruggekeken. Ja, ja en natuurlijk het, het ultieme bewijs waar iedereen op hoopte, dat bleef uit. Dat had ze niet. Maar er waren genoeg interessante details. Ja, zullen we er even naar eentje luisteren? Dan ja. kunnen we een stukje laten horen. En you had sex with hem? Ja. Yes. You were 27, he was 60. Were you physically attracted to him? No. Not at all? No. Did you want to have sex with him? No, but I didn't I didn't say no. I'm not a victim, I'm not. It was yeah. entirely consensual? Oh, yes, yes. You work in an industry where condom use is a, is an issue. Did the, Did he use a condom? No. Did you ask him to? No, I honestly didn't say anything. Ja, ik vind het een fascinerend interview. Ja, en ook, Anderson Cooper, zo ongemakkelijk, toch? Ja, en ook het beeld wat het oproept. Van hoe ja. moet dat dan daar zijn gegaan? van ze zei niks, ze was niet tot hem aangetrokken... en toch gebeurde dat. Ja, heel uh, apart. Ja, ja, en heel beeldend hoe, ze, hoe ja. ze het vertelt. En veel gesloten vraag van Anderson Cooper... die echt helemaal zonder mimiek naar mm -hmm. haar luistert. Ja, ja, en ook het element van Stormy Daniels was toen 27, mm -hmm. uh, Trump 60. Mm -hmm. Zij is twee jaar, slechts twee jaar ouder uh, dan Ivanka. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een, een detail. Uh, en ook omdat hij dan had gezegd van, you remind me of, uh, of my daughter. Ja. Dat is, uh, ja, en dat is vaker. Ja, die, die, die relatie tussen Donald en Ivanka. Dus vaak dat, dat ongemakkelijke inzicht, dat hij vaak opmerkingen maakt over haar uiterlijk. Van She's a beauty. Maar ook van als ik haar vader niet uh, was, dan zou ik waarschijnlijk uh, haar daten. Zou ik met haar uitgaan. En, en ook gewoon Wat opmerkingen. Je schrijft in je boek. Ja, of op, opmerkingen over haar lichaam. Um, nou ja, opmerkingen die een vader over het algemeen niet over zijn dochter moet maken. Nee. Ook daarvan uh, hebben we een voorbeeld. Kunnen we ook even okay. naar luisteren? Dus yeah. Donald met zijn dochter Ivanka naast zich. What's the favorite thing you have in common with your father? Real estate or golf? Donald, with your daughter? Well, I was going to say sex, but I can't relate that. Ja, yeah. ja, yeah, weer zo'n zo opmerking. Yeah. mensen brullen van het lachen. Yeah. Ja, maar ook, er was wel echt veel gedoe over daarna hoor. Over, over al die opmerkingen. En, en zij beschrijft het ook zelf als een uh, soort. Uh, ja, het was een nachtmerrie waar ze in terecht kwam. Omdat zij het zelf. Wel... Waarin beschrijft ze dat? In dit boek wat je bij je hebt? Uh, in, in haar, haar boek? eerste boek, hm. ja. De Trump Card. Uh, beschrijft ze van, uh, nou ja, over die opmerking dat dat, uh, ja, dat, dat niet fijn voor, voor haar was. Uh, maar een zelf... understatement, lijkt me. Ja, ja. <laughs> redelijk ongemakkelijk. Maar uh, zij is het zelf wel gewend dat hij uh, ja, dat soort uh, dingen over haar zegt. En zij zegt zelf ook... van hij drijft een beetje de spot... met het idee wat mensen over hem hebben. Namelijk dat hij geïnteresseerd is in jonge vrouwen. Dus voor hem is het een beetje een lolletje... Um, alleen ja, de, de, de, het publiek ziet het natuurlijk uh, net wat anders. Mm -hmm. en, um, Waarmee ze zegt, hij provoceert. Hoewel toch duidelijk is, ook weer na dat interview met Stormy... Uh, dat er wel degelijk iets gaande is. En ja. dat deed zij natuurlijk ook. Ja, ja. nee, die, die, de hele Stormy Daniels... Uh, uh, uh, dat, dat, dat is geen verrassing voor haar. Nee. nee, nee. Maar om nog even terug te komen op dat, dat ongemakkelijke van vader en dochter... Mm -hmm. dat beschrijf ik ook in mijn boek. Van, ik was zelf wel van... Ja, wat is dat nou? Is dat echt een ongezonde relatie tussen die twee? Ja. Wat je toch vaak wel hoort. Um, en ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat dat niet zo is. Namelijk meer, um, ja, hij ziet, Donald ziet Ivanka als een verlengstuk van zichzelf. Want hmm. Hij heeft haar gecreëerd. Het is echt zijn ultieme trofee, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus op, en op die manier wil hij haar ook uh, uh, ja, complimentjes geven... Of, of een beetje over haar opscheppen. En dat doet hij in ja, nogal ongelukkige termen. Maar dat zijn de termen die hij belangrijk vindt in een vrouw. Weet je, dat ze mooi is, dat ze sexy is, al die dingen. Een goed lichaam. Zoals hij ook een van zijn gebouwen zou kunnen aanprijzen. Precies, ja. Het is dus een soort van zelfbevestiging. En niet per se van, uh, ik wil met mijn dochter naar bed. Wat, wat, dan, ja, wat mensen <laughs> vaak denken. Ja, ja de tegel ligt daar. Met de vraag of die beschreven kan worden. Ja. En luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek graag zelfs via Twitter, hashtag Radio kunsthof, of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En via de podcast zijn wij, eh, zoals u weet, 24 uur per dag te beluisteren. Anne van den Bremer is uh, journalist, werkzaam voor de Volkskrant. Uh, je studeerde Liberal Arts and Science mm. in, uh, in Utrecht. En uh, je volgde dus een master journalistiek aan de UvA. En je schreef nu je eerste boek over uh, Ivanka Trump met als ondertitel De echte First Lady. Want dat is hoe jij het ziet. Ja, het is um, dat komt door een aantal dingen. Van um, allereerst de echte first lady is natuurlijk Melania, de vrouw van Donald mm -hmm. Trump. Uh, maar zij, uh, ja, zij treedt niet op de voorgrond. Eigenlijk al in een campagne zag je dat, en nu ook in het Witte Huis. Zij is iemand ze is heel erg gesteld op haar privacy. Pilatus oefeningen, haar zoon. Ja, ja, precies. Ze is bovenal moeder, dat is haar belangrijkste rol, dat zegt ze zelf ook vaak. En ja, ze houdt van tijdschriften lezen, haar inderdaad, haar Pilatus oefeningen doen. En ja, ze heeft hier ook helemaal niet om gevraagd, deze, deze nieuwe baan van haar man. Um, en het tegendeel, want zij zag het, geloof ik, eigenlijk niet zien. Nee, ze vond het, ja, toen, toen duidelijk werd dat hij won, wat natuurlijk ook niemand verwacht op nee. dat moment. Uh, ja, Barstte zij in tranen uit. Het was echt uh, een nachtmerrie-scenario voor haar. Ook omdat er natuurlijk iets heel anders van haar nu werd gevraagd. Ja. En ze is ook in het begin niet mee verhuisd naar het Witte Huis. Ze is in Trump Tower gebleven zodat hun zoon zijn school af kon maken. Dat jaar dat was al ongehoord. Dat een First Lady niet meeging direct. Maar in Manhattan uh, ja. op de etage in de Trump Tower ja. bleef. Maar dat, was natuurlijk wel voor, ja, dat had ook weer consequenties voor Ivanka. En die is een beetje dat gat wat ja, ontstond omdat Melania er niet was, dus zij gaan, gaan opvullen mm -hmm. als een soort proxy wife wordt dat dan vaak in de, in de pers beschreven. Ja, dus een soort inval uh, invalvrouw. Um, en je ziet nu ook wel dat zij en met steeds... volle overtuiging toch. Ja, ja, is wat ik lees in jouw ja. boek. Ja. Ja, en ze zit ook steeds meer... Ja, het is heel lastig, want ze heeft heel veel verschillende petten op. Want ze is natuurlijk de first daughter. Ze is adviseur van de president. Dus ze heeft ook een officiële titel. Senior advisor. Ja, ze is een, een officiële werknemer van het ja. Witte Huis. Um, en, en ze neemt dan die rol van first lady op zich. Dat zijn eigenlijk drie... Functies. En dat loopt ook allemaal in elkaar over. Wat, wat ook voor de meeste Amerikanen heel verwarrend is. Van wie, wat, wat doet ze nou? Wat zijn nou haar verantwoordelijkheden? En waar kunnen we haar ook op afrekenen? Um, en die first lady... Uh, ja, je ziet steeds meer dat ze er eigenlijk opschuift naar die rol. Mm -hmm. En dat is dan vooral toch uh, ja, meer die diplomatieke rol... van uh, uh, ja, de, de, de, de, de banden warm houden met andere mensen. Ze organiseert vaak nu etentjes bij haar thuis bij haar en Jared uh, thuis in Washington... waar ze dan democraten en republikeinen uitnodigt... om een beetje een brug te slaan tussen die, uh, die partijen. Dus die, uh, die functie neemt ze op zich. Ja, en... Laten we even naar haar luisteren, hoe het uh, begon... Uh, dus... Oh nee we, gaan even, nee, we gaan eerst even naar een ander fragment. Want de first lady, de echte first lady... Mm. Uh, Hillary Clinton denkt daar heel anders over. Hè. Of dat misschien ooit gaat gebeuren... Mm. dat we te maken hebben met een presidentsvrouw. Een presidentsvrouw. Ja. Uh, het interview met Eva Jinek heb ja. je natuurlijk vast gezien, ja. En dan even de reactie van Hillary als Eva Jinek voorstelt... Nou, het zou, zou Ivanka eens, ja. een pre de president kunnen worden? Ja. ja. You right, maybe my campaign has made it easier for women to run, and I plan to live long enough to see a woman win. Apparently, Ivanka Trump wants to be the first female president of the United States. That's not going to happen. No? No. Mm -mm. How come? Well, we don't want any more inexperienced Trumps in the White House. I think that normally I would like to believe what you're saying, but I've also learned after these elections that things that we didn't expect to happen sometimes do happen. Well, that's true, but, you know... Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. And I think the American people have seen for themselves uh, what happens when a reality TV candidate wins. Ja, nou, die is echt, die zat er heel mm -hmm. kort op, hè? Ze hoefde geen seconde nee, na te heel denken. Heel re resoluut in haar antwoord. Ondenkbaar ja, ondenkbaar dat deze uh, reality ster in het Witte Huis terecht zou ja. komen nog een ja. keer. Ja. Ja, ik ben het helemaal niet met haar eens. Nee, nee. dat is duidelijk. En ja. waarom niet? Nou, um, ik denk, um, uh, Ivanka is een hele snelle leerling. Bij uh, alles eigenlijk kijkt ze hoe haar vader de dingen doet... en vervolgens geeft ze haar eigen draaier aan... en doet ze het vaak ook wel beter... Een soort verfijndere versie van, uh, van Donald Trump. En dus ook in die campagne heeft ze heel goed gekeken hoe hij dat aanpakt. En ik geloof wel dat zij in de toekomst, en ze is natuurlijk 36 pas, mm -hmm. en nou ja, presidenten zijn vaak wat, wat ouder, zijn ook nog heel veel jaren waarin het mogelijk... Uh, Trump moest 69 worden. Precies, dus ze heeft ook nog wel even de, de tijd om dit uh, te realiseren. Maar um, ja, dat ze eigenlijk wel, denk ik, in staat is om haar eigen groep vergeten mensen waar, waar Donald Trump dan uh, succes bij had te vinden in, in de VS. Mm -hmm. En niet zozeer um, de groep waar hij populair was, ook ja, een beetje de, de, nou ja, de fabrieksarbeiders, de uh, nou ja, die groep mensen, maar meer de, de, de, ja, de jonge generatie. Um, zij is een succesvolle zakenvrouw, dus op die manier is zij aantrekkelijk, heeft ze wel haar, haar sporen verdiend. Um, en zij profileert zich ook wel heel duidelijk als iemand die niet echt verbonden is aan een van die twee partijen. Nee, dat maakt het ook zo interessant. Ja, ze is, is eigenlijk neutraal. Ja. Dat was ze aanvankelijk ja. ook echt. Ze was onafhankelijk. Ja. dus Ze was niet een democraat of een republikein. Mm -hmm. Ze zegt ook uh, tijdens haar vaders campagne op die republikeinse conventie. Met een, dus een, nou ja, een stadion vol aan die hard republikeinen. Van ik ben geen republikein wat eigenlijk in principe best een risky, risicovol oh, ja. statement is, maar ze zegt ik kies gewoon uh, ja per verkiezing waar ja, bij wie ik me goed voel en ik denk dat heel veel jongeren uh, daar ja dat dat wel herkennen het idee ja. van dat je niet, uh, niet per se bij de een of bij de ander hoort dat dat dat stelsel van die twee partijen eigenlijk een beetje ja oud want dat kenmerkt dat die is. generatie misschien al ja ja. En Hillary is natuurlijk bepaald niet van die generatie. Maar uh, Hillary spreekt met zoveel afschuw over mm, ja, logisch, uh, deze vrouw. Logisch, heeft verloren ja, van deze familie. Maar, maar, maar, ja. maar niet van deze vrouw. Hoewel... Hoe, ja. Van hoeveel invloed is Ivanka geweest? Bij die uh, ja, die invloed is, uh, is groot. En eigenlijk heeft Hillary Clinton dat zelf ook gezegd. Want ze werd op een gegeven moment tijdens die campagne, toen ze tegenover Donald stond, van wat, uh, ja, wat, wat vind je wel geslaagd aan, aan je tegenkandidaat? Van waar heb je respect voor? En dan noemt ze zijn kinderen. Want ja. daar heb ik respect voor. Die zijn wel ja, die zijn beschaafd, wel bespraakt. Dus ze heeft dat zelf eigenlijk ook, uh, ook aangehaald. En uh, dat is ook. Iwanka is heel belangrijk geweest in haar vaders uh, verkiezing. Mm -hmm. Juist mensen dachten van, nou, als je zo'n... Uh ja, goed gelukte dochter. Als je haar zo hebt kunnen opvoeden. Is toch wel bespraakt, wat ingetogener. Wat gematigdere ideeën dan, dan haar vader over het algemeen. Van dan kan hij dus niet zo, zo erg niet zijn. Kan het niet zo'n bastard zijn? Ja, en ook de vrouwelijke kiezer. Want er zijn heel veel vrouwen die op Donald Trump hebben gestemd. en niet op Hillary Clinton. Dat je afvraagt van hoe kan dat dan? Ja. En daar was hij ook een belangrijke factor in. En om het nog wat smeuriger te maken. Ivanka was een goede vriendin van Chelsea, de dochter mm -hmm. van Hillary. En Bill, ja, ja, allebei getrouwd met een Joodse man, klopt ja. Er zijn uh, heel veel parallelachtig in New York, ja, in de Upper East Side, ja, ja. En dat is ook de, de kring waar uh, in, uh, Ivanka verkeerde voordat ze uh, naar Washington ging, in New York. Haar vriendenkring was allemaal over het algemeen, allemaal democraat, progressief, uh, wat links. Uh, en Ivanka is zelf ook een uh, kunstliefhebster, dus ze verzamelt kunst, ze, ze profileert zichzelf als feminist. Dus dat is natuurlijk een heel ander... Ja, dan doet een heel ander beeld op... Uh, van wat we bijvoorbeeld van Donald Trump hebben. Ja, die ja. heel wat ordinairder <laughs> is. Totaal verwarrend, toch, ja, eigenlijk. Ja, ja. En dat is precies eigenlijk waar jij ingesprongen bent... of opgesprongen bent. En mm -hmm. wat het voor jou allemaal zo... Zo fascinerend maakt mm -hmm. dat je uh, tussen de borstvoedingen door, zoals uh, Eustjan Oktjal, jou, jouw man, uh, ons <laughs> vertelde: joh, oh, ons ja. vertelde dat je uh, echt helemaal gegrepen was. Ja. Klopt. Ja, het was wel. Ja, we gingen het ging altijd over Ivanka bij ons thuis. Ik geloof dat moet ik misschien wel. Altijd over Ivanka bij ons thuis. Mijn excuses maken aan mijn vriend. Uh, soort, we waren in een soort driehoeksverhouding uh, baland. <laughs> Zo was er altijd. Nee, maar dat, uh, ik vond het wel juist heel fijn om tijdens die. Uh, nou ja, toen de, de baby er was, om juist ook met dit project bezig te zijn. Dat houdt je ook wel. Uh, ja, je geeft het zo snel ook mogelijk, werk. Hè? want je ging al vrij snel weer uh, aan het werk. En daarin lijk je dan toch ook wel op Ivanka Trump? Ja, ik heb daar in alle eerlijkheid wel uh, ja, tijdens dit project. En dan rollen we rond de, de zwangerschap en een bevalling. En dan dit project van het boekschrijven. wel wat aan haar gehad. In de zin dat zij. Uh, ja, zij regelt ook gewoon een, een nanny of een oppas. en gaat keihard aan het werk. en uh, maakt, daar geen, uh, ja, maakt daar geen excuses voor. Mm -hmm. Terwijl we in Nederland toch een beetje de cultuur hebben van je moet uh, ja, 24-7 bij uh, je pasgeboren baby zijn. En uh, door haar kon ik het wel uh, ja, voor mezelf uh, goed praten. Verantwoorden. verantwoorde dat ik, uh, Verantwoord. dat ik uh, drie uurtjes uh, op maandag een oppas had. En dan heel hard uh, ging schrijven aan dit aan boek. Dit boek. Ja. We laten Ivanka nog even horen. Dat is eigenlijk het moment waarop jij dacht... je had haar dus ontmoet toen, ze, uh, toen jij 19 was op die borrel daar in New York. En toen zag je haar weer terug op dit moment. Come on, Ivanka. Get up here, Ivanka. Beautiful, successful, the trump card that many believe helped Trump get elected. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you today... a man who I have loved and respected my entire life. My father, Donald J. Trump. Ja, dit zag jij toen... Ja. Toen begon je aan dit boek. Ja. En toch, als ik het nu ook weer zo hoor... en jij schetst dat beeld van die vrouw in New York... met al die democratische vrienden, kunstliefhebber... en dat dit dan haar vader is... en dat ze zo met volle overtuiging erin ja. gaat. Ja, en dat is enorm fascinerend... Dat en dat, heb, ja, dat, dat onderzoek ik ook in dit boek. Van uh -huh. waar, hoe, hoe kan dat? Want t, ja, dat was ook mijn ja, beginfascinatie bij het schrijven van dit boek. Hoe, hoe zijn die twee kanten eigenlijk? Uh, hoe kan dat allemaal in één persoon uh, zitten? Ja. En dan kom je toch uit bij die uh, familieloyaliteit. Die gaat gewoon enorm ver en overstijgt eigenlijk uh, alles. Dat zij uh, altijd loyaal en trouw aan haar vader is en zal blijven. Van het begin en, af aan eigenlijk. Hè? Ja, dat schets je ook heel mooi ja. in, uh, in je boek. Dat is eigenlijk uh, begonnen als een heel vormend moment uh, in haar leven. Dat uh, uh, haar ouders uit elkaar gaan. Die gaan scheiden en dan is ze acht jaar. En uh, nou ja, dat gaat niet geruisloos voorbij. Want alle pers duikt, uh, duikt daarop. Um, en wordt breed uitgemeten in de roddelpers. Dus echt hele... Ja, uh, Ranzige koppen in de tabloids, die zij ook als, als meisje dan te zien krijgt. Zo want jong. Trump was natuurlijk toen al een fenomeen. Ja, ze, waren, dat kop, ze waren echt een glamorous power koppel. Ivana, haar moeder en Donald, haar vader. Mm -hmm. um, en dus iedere keer. Het was echt een soort uh, tabloid uh, oorlog. Van dan zei hij weer iets. Dan kwam haar moeder weer met een soort tegenargument en de maîtresse, want het was de affaire met Marla Maples... zijn. Tweede vrouw, met, met wie die... die ook nog een dochter ja, kreeg wie, trouwens. Tiffany. Tiffany, ja, klopt. Uh, dus dat was, dat was een heel pijnlijk moment in haar leven... om dat allemaal te zien. Ze werd ook vaak uh, op school mee gepest. Dan kwam ze kwam huilend thuis uh, bij haar moeder. En, uh, en, en ook in de relatie met haar, met haar vader... is dat een belangrijk moment geweest, omdat hij uh, ging weg bleef bleven redelijk dichtbij, want er ging een paar verdiepingen omlaag in Trump Tower wonen. Maar het was wel, uh, ja, hij, wel hij werd minder vanzelfsprekend voor haar. Um, en zij be, ja, heeft toen bedacht: van Ik moet toch een manier vinden om, om in zijn leven te blijven. En dus door heel vaak langs bij hem te gaan op kantoor, voor en na school. En ze vertelt ook in, uh, vaak dat ze dan vanuit school hem nog ging bellen om toch nog even te zeggen, want ik heb een uh, goed cijfer gehaald op school. En dat haalt ze ook altijd aan als een soort... Uh, uh ja, hoe liefdevol haar vader was, dat hij altijd de telefoon opnam als zij belde. Dat is een soort van het ultieme uh, bewijs. Ja, terwijl je denkt, uh, een beetje pijnlijk als dat het enige is wat je kan noemen, hoe je vader dan aandacht voor je had ja, hij het telefoontje opnam, maar goed. Um, en uh, ja, het soort van manier van ik, mo ik moet zichtbaar blijven voor hem. Dus ook in fysieke zin echt langs bij hem gaan. En ja, dat daar is ze nooit mee gestopt. Dat zie je nu ook in het Witte Huis. Dat ze echt, uh, nog steeds heel vaak langskomt bij hem uh, op kantoor. En je ziet het ook vaak in uh, interviews terugkeren. New York Times had interview met de president en ze schrijven dan ook op dat nou dochter Ivanka kwam langs met haar dochtertje Arabella, ja. de kleindochter van Donald Trump die nu ook weer een heel klein bureautje heeft in het kantoor van haar moeder. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, <laughs> geschiedenis herhaalt zich. Ja, ja. En dan komen ze dus even, komt ze even gedacht zeggen en dat is een soort ja methode om dus altijd. Uh, ja, dat is te zorgen dat haar vader haar niet vergeet. Um. We luisteren even naar uh, het nieuws van acht uur. En uh, daarna um, gaan we het hebben over het feit of je Ivanka uh, uiteindelijk hebt gesproken. Dat weten we nog niet. Ivanka, zo heet het boek. Waar we het over hebben. Tot zullen. NPO Radio 1.